Een pannen is niet het einde van je plannen. Met de pechverhelping van VAB. Dag Shema. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, het is dus wel degelijk zo. Uh, je bent technisch gezien bij je nog jarig. Is dat zo? Maar wanneer ben je geboren? Ik ben geboren om kwart na negen. Oh maar ja, dan ben je jarig tot uh, kwart na negen s'avonds, hè? Ja. Dus ben je eigenlijk nog jarig tot.. Vanavond? Avond kwart na negen uur. Oh, leuk. <tie> dus er worst gezellig van. Het is eigenlijk vooral vandaag de jarig. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey hey, hey. Toch iets uh, lekkers gehaald bij de bakker, mag ik hopen. Zeker, een lekker taartje. Ja, een fruit taartje. Beschrijf. Er was veel fruit op. Oh. <laughs> dat, dat maakt toch veel goed aan denken van, oh gezonde taart? Uh, ja, maar vooral de pudding en, en, en zo het koekje deeg mm. dat is wel heel was Oh, leuk. Kaarsje erop. Nee, dat niet. Maar er komt nog een uh, dit weekend een feestje hè? Een uitgebreid feest. Zeker. Ja, vanmorgen was het ook al een beetje krap feestje, want vanmorgen waarschijnlijk, als je met de auto moet vertrekken, uh, ga een beetje vroeg naar buiten, want het is echt koud en sommige ruiten zijn aangevroren. Was bij jou zo? Bij mij niet, maar het was wel inderdaad erg koud en het was vooral, alles was aangedamd ook. Dus ik kon eigenlijk nog niet rijden, want ik kon niks zien. Ah, oh, die winter komt er nu echt aan, maar vooral een We gaan dansen op het plafond. Ik vind dat zo plezant... Fans en ondersteuning van Lionel Richie. Het is acht over de zes. Wos gedanst, wos gekrabt. Goedemorgen. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Vijre. Run away, right now, let's just run away. Oh, that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I like got. Hè? En dat is dat er s morgens een file staat op de Antwerpse ring. Goedemorgen Hajo. Ja, goedemorgen, inderdaad. Een beetje aanschuiven voorlopig, zo'n vijf minuten op de ring richting Gent, aan de Kennedy-tunnel. Maar in Brussel, opletten als je via de A12 het centrum wil binnenrijden, vermijd dan de Van Praatlaan, want net voor de Van Praatbrug zijn ze een defecte vrachtwagen met een klapband aan het takelen. En dat staat, er staat nu al een half uur file, dus blijf daar weg. Dat ze die tunnel nu gewoon eens een beetje breder maken, daar aan de Kennedy-tunnel. Ze uh, well, we zijn een tweede tunnel aan het bouwen, hè, de nieuwe Scheldetunnel. Ah, juist. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, maar ja, ja, dat gaat oké. nog een beetje wachten, zijn. is dus maar tegen 2030. Dus. Oh, dan. Ja, oh ja. hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je woensdag begint. 2030, weet je waar je dan zit, denk je? Hoe oud of hoe jong je bent, Shayma? Um, dat is niet zo lang oh, meer. Hè? Het is 26 plus 7, uh, ja, zo hè. Ja, zit je gewoon gezellig hier nog. <lacht> beetje vermoeider maar zo. Goedemorgen Vivian de Vries, zegt. Goedemorgen Schema. Vandaag ga ik niet meer zingen. Ja, maar toch, technisch is ze nog altijd jarig wel. eigenlijk. Dus eigenlijk, Vivian, mag je nog, toch nog een beetje zingen, want het was zo mooi gisteren. Vriendin van de Show, Ilse Eekman. Het is drie graden in Gent, veel Gentse groetjes. En ja, Michelle die heeft zich een bult verschoten vanmorgen, omdat er eindelijk nog zo'n droog wegdek is. Maar als je inderdaad even kan laten weten hoe warm of hoe koud het was, ik had twee graden en een half. Ik had 3 graden en een half. Ja. Het is vandaag 22 november, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er verkiezingen zijn in Nederland, maar dat het dus vandaag een mooie dag zou worden met opklaringen. Hoe heerlijk is dat? Alice, en hoeveel graden zitten we in tussen Alice Subria uit Wevelgem? Goedemorgen. Goedemorgen. En hoeveel graden had je daar? Drie. Ah, dat is fris. Ja, het is fris aan de Ja, ja, ja, sjaaltje erbij. Kijk, goedemorgen, morgen is er om jou te verwarmen. Blijf hier. Fijne ochtend, man. Jo, het was wel van taal. Bij Defensie doen we alles, zodat je niks overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij hier veilig bent...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 Daarom worden de verzekeringen van CM niet duurder. Bij ons krijg je dezelfde goede zorgen voor dezelfde goede prijs. Ontdek het op cm.be slash verzekeringen. CM, jouw gezondheidsfonds. En onze persoonlijke Sinterklaas, die is al onderweg. je de Postbode, die zorgt ervoor dat jij een jaar lang gratis boeken kan winnen bij Peter Post vanmorgen. Om 20 over 8, naast jouw koude brievenbus klaarstaan. Dat is het enige wat telt. Ja, best fris hoor. Bij Alain is het 14 graden. Die zit... Uh in Spanje, blijkbaar. Ah, oh, heerlijk. En Leentje, die kwam naar beneden en bij haar was het 18 graden in de keuken. <lacht> ja, ze, goed, Leentje, sterk. Boven op heel veel voorpagina's van de kranten en ook uh, online heb je het misschien gemerkt. We zijn niet goed bezig. Dat is België. Onze regering zijn op de vingers getikt door de Europese Commissie. Uh, wat is er aan de hand, Schema? Het heeft allemaal te maken met onze begroting. Want we hebben de op één na slechtste begroting van de eurozone. Alleen Slovakije doet het nog slechter. Dus de begroting is simpel gezegd alles wat ons land krijgt van inkomsten, mm -hmm. wat we dan ook weer uitgeven. Maar het gat in onze begroting is veel te groot en het lijkt erop dat het dus niet meteen kleiner zal worden. We moeten daar dus dringend iets aan doen. Gewoon minder geld uitgeven en meer besparen. <lacht> en uh, als we dat niet doen en onze begroting toch nog zo slecht blijft, dan gaat Europa ons regels opleggen. Kunnen we misschien zelfs een boete krijgen? Maar ja, die boete dat is ook een ellende. We hebben al geen geld, dan gaan we nog boetes krijgen. Exact. Hoe komt dat dan? Hoe, hoe hebben we dat zover kunnen laten komen? Ja, de begroting is eigenlijk al jaren een probleem in België. En normaal gezien controleert Europa dat ook strenger. Want uh, zodra het gat te groot wordt, dan krijg je al een tik op de vingers van Europa. En dan moeten ze daar direct iets aan doen. Maar ja, we hadden de oorlog in Oekraïne en dan had Europa andere dingen aan uh, zijn hoofd. Mm -hmm. En um, het is in ons land ook gewoon niet zo gemakkelijk om dat rond te krijgen. Omdat we niet gewoon één regering hebben, zoals alle andere landen. Maar we hebben de federalen, die van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. En dus al die tekorten die worden samengevoegd. En wat gebeurt er dan... Iedereen wijst naar elkaar. Vlaanderen ja. heeft gisteren nog gezegd... Ja, maar wij doen het goed, hoor. Ja. Het is de federale regering die het niet goed doet. Het is Wallonië die het niet goed doet. Ga daar eens kijken. En zo wijst iedereen naar elkaar en dan wordt het natuurlijk nooit opgelost. Het is wel gek. er uh, is een bodem om zijn put, maar er blijft wel altijd geld in zitten. Dat is, dat... Dat is een zekerheid. Dat is waar, hè? Ja. Ja. Ja, Griekenland is wel ooit dus failliet gegaan, natuurlijk. wil je niet. Het kan. Goedemorgen, morgen. Klein foutje gemaakt, sorry. Dus uh, aan je brievenbeus, om 20 voor acht, niet om 20 over acht... 20 voor 8, nog in het oude uur van haar. Ja, ja ja, voilà. hmm. ja, ja. Over die boodschappen gesproken. Ja, let even op als je vandaag boodschappen doet. Want supermarkten die hebben bijzondere methodes om je te verleiden om meer te kopen. Dat is nu jammer. Kim, die is er even niet deze week. Die kon ons daar alles over vertellen. Maar ze heeft mij ooit één geheimje wel verteld. Maar misschien ga je het ook vertellen. Ja, experten vertellen daarover in de krant het laatste nieuws. En je moet al uh, te beginnen, zowat heel de winkel door, voor je aan de kassa geraakt. Dan staat er in veel supermarkten vers fruit en groente vooraan, maar blijkbaar zijn mensen dan ook geneigd om meer snoep en koeken te kopen, want we hebben toch veel fruit gekocht, dus ja. we moeten onszelf een beetje belonen. En dan producten die je vaak koopt, zoals koffie, ontbijtgranen en brood, ja, die vind je dan ergens in het midden of achteraan in de winkel. Je moet dus nog heel de winkel door om die te halen. Mm -hmm. En dan ben je ook weer geneigd om meer te kopen dan je nodig hebt onderweg. En um, het onderzoek blijkt ook nog dat Belgen vaak eerst naar rechts kijken in de supermarkt. Dus uh, dat heeft onder meer te maken met dat we de meeste mensen rechtshandig zijn. Ja. En dan zetten supermarkten blijkbaar alle producten die hen nog meer winst kunnen opleveren, ook aan de rechterkant. Nou. Slim, hè? Ze worden eigenlijk gewoon opgelicht waar we bij staan. Ja, het is ook wel zo, want dat, dat vertelde Kim wel, dat ze effectief geuren gebruiken van vers brood, bijvoorbeeld. Ook al hebben ze daar geen brood, dan spuiten ze dat in de winkel om je zin te laten krijgen. <hast> mm, lekker eten, honger, dat soort dingen. Oh, vreselijk. Dat Gebruik je een lijstje? Ik hm. heb een Kort lijstje, van wat ik echt moet hebben. Maar voor de rest kijk ik gewoon naar dat er is. Echt? Ja, dat is eigenlijk niet. Oh, nee, we houden ons echt aan de lijstjes. Maar ik kijk ook naar de promoties. Dus ja. Dat is ook mijn lijst. Jij bent een promobeest, dat is wow. juist. Ja, ja, oh jongen, dat ze jou nog geen consumentenshow hebben gegeven. Maar goed, ja, binnenkort is er een met de Xavier Taverne. Maar toch even de vraag voor vanmorgen. Hoe doe jij dat in de supermarkt? Werk je met een lijstje of ga je gewoon lekker rechts kijken en alles meenemen in je kaart? Deel het gerust in de app van Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veren. Twijfelen. Geen kans, geen kans op nog twijfel. Please dat was al gedaan in 1980. Maar wat een topsong hebben ze gemaakt. Een airport van de Motors. Het is iets over half zeven intussen. Zo meteen het nieuws uit je buurt. Goedemorgen. jeugdrechters sturen tieners steeds vaker voor een kort verblijf naar gesloten jeugdinstellingen. Ze worden dan maximaal twee weken opgesloten en daarna krijgen ze voor een langere tijd thuis nog een intensieve begeleiding. En Israël en de Palestijnse organisatie Hamas hebben een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren van vier dagen in de Gaza-strook. Hamas zou in ruil 50 gijzelaars vrijlaten en Israël zou dan ook 150 Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten vrijlaten. Het zijn vooral allemaal vrouwen en kinderen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. De Antwerpse politie heeft negen mensen opgepakt nadat een vrouw zich met een schotwonde had gemeld in het Middelheimziekenhuis. De vrouw zou gewond zijn geraakt tijdens een feest in Berendrecht. De politie heeft de tocht van de vrouw naar het ziekenhuis gereconstrueerd en alle negen mensen opgepakt in Berendrecht. Drie van de negen mensen die opgepakt zijn moeten vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het onderzoek loopt. Twee vrouwen uit Mol die verdacht worden van de moord op een man van 63 zijn vrijgelaten. De twee verdachten zijn een zus en een nicht van het slachtoffer. De Raadkamer besliste eerder al om de twee verdachten vrij te laten, maar het parket ging toen in beroep. Volgens de Kamer van Inbeschuldigingsstelling is het nu niet meer nodig dat ze in de cel zitten voor het verdere onderzoek. Al kunnen de twee nog altijd vervolgd worden. Het Antwerpse zeefbier en het Kempische ijsboerken zijn in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van het product made in. Een onderscheiding voor innovatieve en opmerkelijke producten in Vlaanderen. De prijsuitreiking gebeurde gisteren in het KMSKA in Antwerpen. Het historische zeefbier van de Antwerpse brouwcompagnie wordt vooral geschonken in Antwerpen, maar krijgt stilaan ook meer bekendheid in het buitenland, zegt de Johan van Dijk van Zeefbier. Het is wereldberoemd in Antwerpen, maar ook eigenlijk erbuiten hoor. Dat zijn heel kleine volumes, maar als je een beetje zoekt, kan je het zelfs al vinden in Tokio. Uh, sinds kort zijn we ook aan het starten in Kazachstan. Dan moeten een keer opzoeken op de kaart, dat ligt ergens en daar er kun je dus ook zeven hier vinden. En zo, dat zijn heel kleine, heel kleine volumetjes, maar op die manier vinden we het wel tof dat de, de trots van Antwerpen ook zijn stapjes in de wereld zet. Ook het handtassenmerk Award uit Mechelen heeft een prijs gekregen. En in Emblem bij Randst is een damhert na twee weken terug naar huis gekomen, nadat hij was ontsnapt tijdens storm Kieren. Door rukwinden was het dak van zijn stal eraf gevlogen en daardoor was hij geschrokken. De bok was twaalf dagen lang op de dool, maar vond uiteindelijk zelf de weg terug naar zijn kudde. En dat komt deels door de hulp van alle buurtbewoners, zegt eigenares Anne van den Boogaerts. Ik ben daar zelf van verschoten hoe hard dat hij leefde bij ons in Rams, Broechem, Emblem, die steken. Het enige waar ik bang voor was was dat hij zou opgejaagd worden en daarom niet meer zou terug durven komen. Dat is gelukkig dankzij de Facebookberichtjes niet gebeurd. En ik zeg het, dankzij de hulp van de mensen, door dat juist niet te doen, is hij eigenlijk thuis geraakt. Eind goed, al goed dus. Eerst opklaringen, later verschijnen er meer wolken bij maxima rond 6 graden. Morgen meer bewolking, maar droog weer. De maxima liggen opnieuw hoger met 12 graden. Vrijdag is het wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden waaruit regelmatig buien vallen. De maxima schommelen dan rond 7 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Het was begonnen in Antwerpen op de ring, hajo. Hoe is het vandaag? Eh, eh, ja, ik heb twee files naar Antwerpen te melden op de E34 vanaf Oelegem. Een beetje hoor, zo'n vijf minuten. Wel een kwartier bij Massenhoven op de E313 natuurlijk, richting Antwerpen. De ring richting Gent is al vrij druk, met een kwartier vertraging van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. En dan... Eh... Rond Brussel, twee problemen. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 10 minuten op het stuk tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En in Brussel sta je een kwartier aan te schuiven op de Van Praatlaan. Dat is in de richting van het centrum van de stad. En dat komt omdat ze daar een defecte vrachtwagen aan het takelen zijn. Het is toch al een beetje, klein beetje kerst hoor op dit moment. Ik zag dat uh, ons Margot van de regio haar kerstboom heeft gezet. <hijen> Ja, mag dat wel, want Sinterklaas is nog niet geweest. Ik weet dat dat altijd discussie oplevert. De kerstboompolitie zal waarschijnlijk even al haar ballen komen aftrekken. Je weet nooit natuurlijk. Maar Ilia Fontijn, goedemorgen. Goedemorgen. Live vanuit Braschaat. Het is koud op dit moment. Er zijn al mensen aan het krabben. Welke temperatuur heb jij op dit moment? Uh, nu 0,3. Maar straks was het 0,1 als ik opstond. 0,3. Dat, dat is wel bijzonder. Wow. Ja, in Braschaat. Dat is toch nog Vlaanderen? Ja. Ja, ja ik, ik had inderdaad ook wel gezegd gisteren dat het vooral in de Kempen echt rond het vriespunt zou zitten. Dus uh, echt, ja. uh, Ik zie hier ook een wortelkolonie zegt Van Geibels, er is maar één, uh, één graadje. Eén graadje. Ja, kijk. Maar leuk hè, op deze manier. Beter dan regen, toch? Ilia? Dat, dat is waar, ja. Kijk, niet van deze woensdag. Die is voor jou begonnen.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 Koeruit, laagste prijzen. Black Friday weekend met uitzonderlijke kortingen. Enkel dit weekend 40% korting op kasten, inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Meegenieten van Black Friday, maak nu je afspraak. Reserveer jouw droomkeuken met korting, twee jaar prijs vast. ...geteld voor twee... Zeg het ook wel eens, uh, who do you think you are? Goedemorgen, van de Spice Girls, het is 18 voor 7. Goedemorgen, lieve mensen. Eregalerijweek bij Radio 2. Morgenavond een prachtig feest met prijzen in de Cursaal van Oostende. Daarom vanmorgen Nova Star live bij ons. Want de topsong Round komt officieel in die eregalerij. Dat is toch van het hoogst dat je kan bereiken in de muziek bij ons. En dan ja, er was er ook nieuws vanmorgen in de krant over het feit dat mensen ons beïnvloeden in de supermarkt. Supermarkten gebruiken allerlei technieken om ons te verleiden om zoveel mogelijk te kunnen kopen. De vraag was dan: ja, gebruik jij lijstjes? Of wat doe jij om ervoor te zorgen dat je niet meer koopt? De meeste mensen gebruiken wel een lijstje, maar Caro Peters uit Kasterlee zegt: Ik koop zo goed als altijd via Collect Go, dus online. En kan zo makkelijk prijzen vergelijken en ik vermijd dan verleiding. Dat, maar soort, dat is toch duurder? Uh -huh. Het is inderdaad duurder. De prijzen zijn vaak hoger dan in de winkel. En je betaalt ook een servicekost om het te laten klaarmaken natuurlijk. Ja. Dus het is, het is, ja, daar betaal je wel voor. Maar misschien bespaart ze dan wel heel veel door niet zomaar Oh, ik heb zin in die chocolade, ik heb een zakje chips. En... Handig, hè? Ja. Diana, goeiemorgen. Goedemorgen, Peter. Diana van Herk uit Beersel, hoe doe jij het? Wel, um, ja, ik maak een lijstje op uh, in de loop van de week mm -hmm. van al de producten die ik nodig heb. En uh, ja, één of twee keer in de week ga ik dan winkelen en ik wijk niet af van mijn lijstje. Nooit, Diana? Uh, nooit, dat mag ik niet zeggen, <laughs> maar meestal uh, wijk ik er niet van Oh mooi. ja, Diana, godin van ja. de jacht, misschien daarmee... Goed gedaan, fijne ochtend, Diana, dankjewel. En dat was er nog een tip van Luc Maas uit Sint-Laurens. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een toptip, vertel eens. Uh, heel eenvoudig, je neemt uh, enkel het bedrag mee uh, cash uh, dat je eindelijk wilt aankopen. Da oh, maar dat vind ik zo gevaarlijk, want stel dat je dan, dan moet je eigenlijk ook aan rekenen in de winkel zodat je daar niet over gaat. Ja, moet je constant rekenen. En ik moet zeggen, uh, uh, na een online oplichting doe ik hetzelfde ook met uh, het online aankopen. Ik heb uh, prepaid kaart en daar zet ik enkele bedragen op die ik kan vertrekken. En uh, sindsdien kunnen ze mij niet meer oplichten ook. Voor hoeveel ben je opgelicht, Luc? Uh, dat was iets van een nacht onder en dan even een uur. En ik denk dat dat heel veel mensen waren vorig jaar toen dat ze pallets uh, kochten bij een firma die niet bestond. Oh, lee Oh, Vreselijk. Oh, niet normaal. Maar kijk, 800 en zoveel euro, dat piekt natuurlijk wel. Maar kijk, je hebt er iets van geleerd en je doet het wel goed duidelijk. Dank wel voor je reactie. Fijne ochtend, Luc. Oké, okay. doei. Tja, man, zomaar 800 euro weg. Echt pijnlijk. Smeerlappen. Zometeen gaan we jou wel een beetje rijker maken met een tip voor Peter Post. Dit is Coldplay, Humankind. Goedemorgen. Ik zei Humankind van Coldplay. Toch nog even over die boodschappen doen. Heel mooi. Ik maak een lijstje, zegt Marcella der Ik kan nooit winkelen als ik honger heb. Goed. En Patrick Hanses, een hele slimme tip. Met lijstje en zonder kleinkinderen. Ja, daar was ook iemand anders en die zei, ik geef nooit te veel uit, behalve als de kids mee zijn, want dan zijn we sowieso meer kwijt. Ja, ik kan moeilijk weigeren aan mijn kinderen en ik begrijp dat ook. Ja? Oh nee, ja. Ik denk, bij kleinkinderen lijken we nog anders. Bij eigen kinderen kun je zeggen van, hey gast, nee, doen we niet. Maar bij, bij je kleinkinderen waarschijnlijk ben je dan iets meliger en ja. iets milder, dat soort dingen. Boom, coldplay. Er werd iemand gek van coldplay. Van heerlijk, Mariella Wijtes. Het Bree is wakker geworden. Zometeen word je wakker van een mama met een jasje. Maar nu? Oh. oh ja, wat nu even bij de post. Hai. Tuurlijk wel, Kenny de Postbode bij min 2, oh ja, plus 2. Wat weet de post? Die heeft iets voor jou. Een jaar lang gratis boeken deze week, we kunnen dat regelen. Ik stuur Kenny de Postboten om 20 voor 8 naar je brievenbus als je die hebt aangemeld op radio2.be. Dan komt Kenny misschien met dat gouden pakje tot bij jou. Zorg dat je buiten staat en luister en kijk nu even goed in de app van Radio 2. Ik zie hem staan hoor, uh, ziet er een klein beetje kouwelijk uit. Goedemorgen, dat Goedemorgen, dag Kenny. Goedemorgen iedereen. Postbode Kenny, hoe uh, koud voelt het op dit moment voor jou? Uh, niet zo heel koud, want ik heb mijn thermische jas aan. <laughs> ja, Jij bent ook een hete beer uiteraard. Heb je geen petje? Uh, een, een petje, ja, een muts. Maar met die koptelefoon gaat dat nogal moeilijk. Ah, ja. <laughs> zeg maar Kenny, ja, los van het feit dat het een beetje koud is vanmorgen, je hebt een heerlijke job als postbode. Zoeken jullie nog mensen, voor ons af? Ja, wij zoeken zeker nog mensen. En zeker nu in de eindejaarsperiode. Om uh, alle pakketten zeker op tijd bij de mensen te krijgen. Maak ons eens gek. Welke voordelen hebben jullie? Wel, uh, je begint heel vroeg. Van 4 van uur tot 8 uur zijn de beginuren. Ja. Dus als je vroeg begint, heb je natuurlijk nog een hele namiddag om andere dingen te doen. Want <lacht> je hebt, uh, ja... Je begint vroeg, dus je werkt een acht uur aan een stuk. Dan heb je het s middags normaal gezien gedaan. Hè. Of na de middag, dat is te zien ja. hoe, hoe rap je werkt of, of hoeveel werk er is. Het is, altijd, het is elke dag verschillend. Dat is wel het fijne natuurlijk. Alles daarover career.bepost.be, maar vooral. Straks dan ga je weer een brievenbus bang maken met jouw verschijning. Kun je al een tip geven waar je naartoe gaat, Kenny? Ja, we gaan naar een land waar veel streepjes getrokken worden. Herhaal. Een land waar veel streepjes getrokken worden. Een land waar veel streepjes getrokken worden. Enige idee, schema, wat dat zou kunnen zijn? Um, ik ken maar één land. Nee, ik ken twee landen. Pajottenland en Meetjesland. Is het één van die twee? Strepen getrokken. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het zou zo maar kunnen. Goed, niet verder vertellen waar je bent. Om 20 vooruit staat hij misschien aan jouw brievenbus. Ken je de postbode? Tot straks. Tot straks, tot straks. Schrijf hem in die brievenbus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 Ik hou nog meer van jou, als toen, die dan. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer, is een nacht zonder haar. Mama's, ja, als de dag van toen weer helemaal groot geworden dankzij Like Me... Bon, nog eentje die binnenkomt van dit, de deurwaarder uit... Uh... Ja, waar is die mens vandaan? Maar niet zoveel uit. Hij maakt de lijstje om boodschappen te doen. Als hij dan thuis komt, stelt hij wel vast dat de helft van zijn aankopen niet op het lijstje voorkwam. En dat hij de helft van wat op het lijstje stond niet meehebt. Ja, dan moet je dan wel een beetje opletten natuurlijk. Bon, nog een goede tip. Straks om negen uur. Piffie, hoe veilig is dat eigenlijk? En online shoppen? En de cloud, wat is dat nu? Het internet heeft veel wegen...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 De producten van Boni staan voor een breed en betaalbaar assortiment. Verwende kinderen met smeuïge brownies en Brusselse wafels... ...of schuif samen aan voor bistro mini-krietjes en escargot bourguignon. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis...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 En je koffiemachine tot je douchekabine. Minimax. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be. Wat heeft bijna elke Belg in huis zonder het te weten? Um, EG. Dat is juist. Bijna elke Belg heeft een geneesmiddel van EG in huis. EG. Geneesmiddelen voor iedereen.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 Er komt een hele grote artiest naar het ontbijt van Goedemorgenmorgen. Morgen. Joost Zweegers, Nova Novastar. Want zijn song komt in een eregalerij van Radio 2. Elke dag, voor twee. VT, Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Shema Saisai. Goedemorgen. Er is een akkoord over een gevechtspauze in de Palestijnse Gazastrook en een gevangenenruil. En dokters waarschuwen voor een ziekte waaraan duizenden Belgen sterven. Voor het eerst sinds de oorlog begon, komt er in de Palestijnse Gazastrook een tijdelijk staakt-het-vuren. Er is wekenlang over onderhandeld tussen Israël en Hamas en ook verschillende andere landen. Katrien van der Schoot, wat houdt het akkoord precies in? Ja, er zou een pauze komen van vier dagen in de gevechten, maar wanneer die ingaat is nog niet duidelijk. Bemiddelaar Qatar zou dat vandaag aankondigen. Die pauze komt er om een gevangenenruil mogelijk te maken. Hamas zou vijftig gijzelaars vrijlaten, vrouwen en kinderen die waren ontvoerd naar Gaza. Israël zou 150 Palestijnen vrijlaten uit Israëlische gevangenissen. Het tijdelijke staakt het vuren kan verlengd worden met één extra dag voor elke tien gijzelaars die Hamas nog wil vrijlaten. En tijdens de pauze zou er ook meer humanitaire hulp komen voor Gaza. Maar voorlopig zwijgen de wapens niet. Elk jaar sterven in België duizenden mensen aan sepsis. Dat is een overreactie van het lichaam op een infectie, zoals een longontsteking. Dat blijkt uit een reportage van Pano, die vanavond wordt uitgezonden. Dokters vragen nu meer aandacht voor de ziekte, omdat weinig mensen er al over gehoord hebben. En Het is ook niet duidelijk hoeveel mensen sepsis precies krijgen, zegt Erika Vliegen, infectioloog in het UZ Antwerpen. Ja, sepsis is helaas dat is een killer. Ik zal de eerste zijn om aandacht te willen vragen. De beste mensen weten heel wel hoe hoog de mortaliteit is... Voor Percepties. Dat is veel hoger dan vele andere gezondheidsproblemen. En alleen al de cijfers hebben we niet. Jeugdrechters sturen tieners steeds vaker voor een kort verblijf naar gesloten jeugdinstellingen. Het zijn minderjarigen die bijvoorbeeld drugsfeiten of diefstallen hebben gepleegd. Ze worden dan maximaal twee weken opgesloten en daarna krijgen ze voor een langere tijd thuis nog een intensieve begeleiding. Vorig jaar kregen bijna 300 jongeren zo'n kort verblijf, dat is een derde van alle jeugddelinquenten. Die aanpak heeft ook veel voordelen, zegt Niels Hezelmans van het Vlaams Agentschap Opgroeien. We weten van het wetenschappelijk oogpunt dat een langdurig verblijf in een gesloten setting negatief is effecten kan hebben voor jongeren. En vandaar dat we korte periodes in combinatie met alternatieve maatregelen zoals een delictgerichte contextbegeleiding dat dat toch wel belangrijk was om meer in te zetten op alternatieve maatregelen naast die gesloten opvang van jongeren. Minderjarigen die zware criminele feiten hebben gepleegd moeten wel langer in een gesloten jeugdinstelling blijven. In Limburg gaan Hasselt en Kortesem fuseren. De twee gemeenteraden hebben dat gisteravond goedgekeurd. Door de fusie wordt Hasselt vanaf 2025 de op vijf na grootste centrumstad van Vlaanderen met net geen 90.000 inwoners. De naam Kortesem blijft wel behouden als de naam van de deelgemeente. Tom Thijssen, huidig burgemeester van Kortesem, is blij met de beslissing. We springen vooruit met ongekende nieuwe mogelijkheden dankzij de provinciehoofdplaats Hasselt, waar wij aan de grenzen, een stad, een volle dynamiek, een volle ontwikkeling. En dat we moeten de ambitie koesteren om uh, ja, binnen die top 5 of binnen die top 4 uh, te gaan geraken. Want uh, alleen daarmee kun je de, de toekomst veiligstellen. In het voetbal heeft Kroatië zich als laatste rechtstreeks geplaatst voor het Europees Kampioenschap volgend jaar. In maart volgen er nog play-offs voor de laatste drie plaatsen voor het EK. Op 2 december is er in Hamburg de loting en de Rode Duivels zijn reekshoofd bij die loting. En met zijn 14 goals is Romelu Lukaku nu trouwens ook officieel topscorer geworden van deze groepsfase. Door zijn vier goals tegen Azerbeidzjan afgelopen zondag eindigt hij voor de Portugees Cristiano Ronaldo en de Fransman Kylian Mbappé, die 10 en 9 keer scoorde. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen heeft de politie 9 mensen opgepakt nadat een vrouw zich in het ziekenhuis had gemeld met een schotwonde. En in Emblem, bij Ranst is een dam terug naar huis gekomen nadat hij twee weken geleden was ontsnapt tijdens Storm Kieran. Eerst opklaringen, later meer wolken bij maxima rond 6 graden. Morgen meer bewolking, maar droog weer. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je over een half uur of lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Hoe gaat het met de problemen op de ring in Antwerpen, Hajo? Goedemorgen. Goedemorgen. We een droge woensdag, hè? dus voorlopig geen grote problemen. hoor. Naar Antwerpen is het natuurlijk wel, zoals altijd, wat aanschuiven op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313, 20 minuten aanschuiven daar vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, één file van betekenis, van Aarschot tot Holsbeek op de E314, maar het is voorlopig minder dan 10 minuten zelfs. En op de binnenring rond Brussel is het een kwartier... Vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En in Brussel sta je wel 20 minuten in de file van de, op de Van Praatlaan, liever richting het centrum van de stad. En dat komt omdat ze net voor de Van Praatbrug een defecte vrachtwagen met een klapband aan het takelen zijn. Het is een droge woensdag, zei hij. Ja. Hepla. Radio 2, goeiemorgen, morgen. Peter van der Dus weet je dat nog? Maar je was toen Amy Winehouse overleed? Nee, dat weet ik niet. Nee echt? Oh. Hey, hey, hey. Waar was je? Hè? Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Ik was op vakantie en ik zag het op CNN. Ik was in shock. 27 jaar, jongens. Wat een artiest. Heel veel artiesten, heel jong, overleden. Hè? Erg, hè. Het is vandaag 22 november, de dag dat je hoort op Radio 2, dat er de eerste keer een soort van wapenstilstand is in Gaza en uh, Israël. En dat de verkiezingen zijn in Nederland. Het zou wel eens heel spannend kunnen worden daar. Lekkere opklaringen, dacht ik, maar ik zie nu vooral heel veel mist. Het is toch een beetje krabben vanmorgen als je nog moet vertrekken. Hou daar rekening mee. Eergalerijweek bij Radio 2, dus hebben wij vandaag Nova Star live. Zijn topsong Wrong komt officieel in die eergalerij. Maar dan, ja, lieve mensen, het verhaal dat je echt wil horen vandaag om negen over zeven gaat over de held van de week. Hoe heet hij? Schema? Werner Snoek, en hij is 77. En hij heeft afgelopen maandagnacht iets heel geks meegemaakt. Hij was aan het slapen en plots... Hoorde hij een knal? Iemand was tegen zijn gevel gereden met de auto. En wat er dan gebeurde, dat was redelijk indrukwekkend. Goedemorgen, dag Werner Snoek uit Sint-Niklaas. Goedemorgen. Ja, het is allemaal gebeurd maandagnacht. Vertel eens, wat is er dan precies gebeurd? Je ligt te slapen, je hoort die knal en dan. En ik ben buitengelopen. Ik mijn vrouw zegt dat we onder Zij niet de voordeur zijn. Zegt nee, het is van achterland te schenen. Het luidt op het midden van mijn appartement. Ja. Want er was een, in de muur, een gat in de muur waar er je kon doorkruipen. Een gat in de muur waar je kon doorkruipen, oké. Okay. Ja, dat kon zo was dat, ja. En dat kon, er was een raam van twee op twee, die is vliegen goed. Ja, en dus, dus die, die wacht wacht. er is een auto los in jouw gevel gereden, dik ja, gat erin, en dan ga je naar buiten, had je kleren aan, Werner? Ja. <s crusten> ja! <sum> en <weirdly> okay. okay, oh, dat is in mijn onderbroek. Oké, dat is belangrijk, ik heb een onderbroek. Oké, okay, en wat heb je dan gedaan? wel, en die noten die stond op en die gasten, die ging zo op, door. Ja? Hij die jongen, ik ging de rotsel gewoon, ik zeg: Mood. zeg: Je moet dat tegen mijn leven, hè? ik ik heb mijn tast gereden, dat staat hij zelf. Ja, het is noten van mijn zus. Ik oh. zeg, zo. Ik zei, kom jij kom, kom, gewoon mee, ik heb die gewoon als in de nacht gepakt. zeg kom op, kom, kom mee. En dan breng je niet tegen, dan weet je nee. niks En dat is goed in de autofemrand. Oh, nee. Oké. Okay. Ja. En dan? Die gast heeft hier een bluzerplaat gepakt, en die heeft hier nog gebrugd. Oh. In de, no maar de moteurblok, die lag er niet dat heeft goed gereden, hè? Ja, dat heeft hem goed gereden, ja. Zeg, en natuurlijk, je huis is vernield intussen, Werner. Ben je nu boos op de man, of niet? Ja, nu ja, nu ja. Want ik heb ook kinderen, die vangen ook nog wel Nu ja, Dat is maar leuk, nee, maar ik vind dat wel. Komt kom uit de zo'n dertig. Ja. En je moet telde in gras en dan in de geveren. Hoe dat doet, dat weet ik niet. Da, ik kan me daar wel iets bij voorstellen hoe dat gegaan is. Gelukkig, Werner, jullie hebben niks. Uh, je bent wel in je onderbroek ja. even op straat geweest, dat is ook plezant. Er is, wel een gat, <tie> er is wel een gat in de muur en hij heeft ook niks. Vorige week was er nog die bakker uit Perk, weet je dat nog, die achter die dief gegaan is. Ja, dat is ook wel ja, ja, heftig. Ja. He? Ja. Maar kijk, Werner, zeg, en denk je eraan om samen eens een koffie te drinken met die man of niet? Ja, geen probleem. Kijk, ah, dit soort mensen nog heb ik zo. Goede mensen op de wereld. In sint ja. daar wonen goede sloebers, hoor, sowieso. Oh, Werner dank om je verhaal even te delen. En nog een heel fijne ochtend daar, man. zijn we, dank je. Absoluut. En vanavond ook een leuke vent op de radio. Dat is David van Spits. En die heeft een topgast ook. Pommelien Thijs. Want die heeft een nieuwe single uit. Dat is medeplichtig. En je hoort hem nu voor de eerste keer op Radio 2. Wat vind je ervan? Ik schuif in je schoenen, was mijn handen in mijn mond Wat ik nooit doel. bedoelde, diepe graven in de grond Ik hoorde ze praten, want wat dat gaat rond. Ik heb durven geloven, dat het beter werd met tijd Ik wild jou als een belofte, maar je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 Plichtig. Het is nieuw, het is Pommelien Thijs, medeplichtig. Ilse, vriendin van de show, ja, ik vind het niet mis, het is wel even wennen voor mij. En Chris Braam zegt: Pommelien Ghost Metal komt uit Beveren. Uh, het is weer kloef erop, straks bij David de Inspits op Radio 2. Ja, jij wil misschien wel een jaar lang gratis boeken? Ik ga van jou. Oké, okay, dan nou wel. Peter Post kan dat regelen, want Kenny is onderweg met zijn gouden pakje naar jouw brievenbus. Als je die hebt aangemeld op radio 2.be. Nog een spelletje? Maar ja, zeker wel. Zometeen. Kijk, ik zal gewoon even de eerste vraag stellen. Welke S kwam dit weekend? Maar mm, straks verder luisteren. Krevel. Jouw ja, Black Friday, maar dan beter? Bestel via Click Collect op krevel.be en haal je Electro 1 uur later al af in de winkel van je keuze. Krevel. Leef beter.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 De kritische massa. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Daarnet hadden we Werner uit Sint-Niklaas, wel 77, die een man van 19 gepakt heeft omdat hij los met zijn auto in de gevel reed. En nu bellen we met de eerste vrouwelijke buschauffeur, Buschauffeur tenminste, ooit in Oost-Vlaanderen. Goedemorgen, Patti van Akker uit Sint-Amansberg. Goedemorgen. Ja, het is al even een paar jaar geleden natuurlijk, hè, Patty. Ja, hoor, het is dus een paar jaar geleden. We gaan niet hebben dat dat uh, wanneer dat was natuurlijk. Maar, <laughs> maar vooral, hey, ik vind het wel mooi, um, je bent ooit ook verpleegkundige geweest. Je was ooit op zoek naar de sloef van een patiënt. Maar wat was nu het geval? Uh, het geval was dat ik binnenkwam en de patiënt lag... Uh, natuurlijk met zijn lakens over hem. En ja. ik zocht uh, de tweede sloef. En spijtig genoeg die meneer dat maar één been. Oh, man, hoe oh, oh, geil. Je kunt daar wel eens mee lachen, maar hoe reageer je dan? Ja, maar dat was niet zo, dat was niet zo leuk als ik, uh, als ik het zag, natuurlijk. Dat zal wel niet. Patty, we gaan spelen natuurlijk. Zoals de rest van Vlaanderen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. We beginnen vanmorgen met de S. Welke S kwam dit weekend met een hele grote boot in Antwerpen toe? Felipe Welke T is een bekend Nintendo-spel dat ze ook in blokken spelen op VRT1? Oei, dat weet ik niet. Welke U zeggen rasechte Vlamingen tegen een horloge? Uurwerk. Welke V is de voornaam van de zus van de bekende tennister Serena Williams? Even overlopen, hè. De S, ja, die is dit weekend aangekomen, natuurlijk. Sinterklaas, heb je je briefje al geschreven? Nee, dus... Welke T? Dat bekende Nintendo-spel dat ze ook in blokken spelen op VRT1 was Tetris. Tetris. En de U, uurwerk, dat klopt dan ook... En uiteraard Venus Williams is de zus van Serena. Punto punto. Nog net binnen de tijd. Goed gespeeld. Die mok komt naar jou. Geniet er van een pady. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen. Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En hoe lang moeten we nog krabben door het zometeen van Weerman Bram. En overal de Gloria's. Ja. ja. ja. Questa bocca che cibo più non tocca è sempre questa storia, che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole. Als je die teksten gaat vertalen, dat is ook mooi hoor. Op een bepaald moment zingt hij van... Uh, voor mij dan zonder Gloria. Met jou, maakt op de bank. Ik maak kartonnen sterren, denkend aan Gloria. Hé, hey, maar wat een song. Dankjewel, Umberto. Tot ziens. Minimax. Minimax. Minimax Waterontharders. Wauw, we krijgen hier uh, temperaturen binnen van 1 graad, zegt Lucino in Gelewe, in uh, West-Vlaanderen. Mm -hmm. Ja, Veerman Brand, het is krabben vanmorgen. Ja, ja, klopt. Wel, ik zie op dit moment in de Kempen vooral temperaturen rond het vriespunt. Dus zo 0 tot plus 1 daar. Heel lokaal misschien een min 1, inderdaad krabben. Maar ook op andere plaatsen, ja, zo ergens tussen 1 en 4 graden op dit moment. Dus een, een koude start. Dus krabben, dat komt al voor bij zelfs positieve temperaturen. Hè. Dat komt omdat u, uw auto, die gaat sneller warmte afgeven, warmte verliezen dan de omgevende lucht. Dus zelfs bij luchttemperaturen van zo'n 2, 3, 4 graden ja? is het al mogelijk dat die autoruiten en dan vooral ook het dak en de motorkap dat die, dat die gaan bevriezen. Ja. Dus, uh, ja, ja, dus daarvoor moet, het, moet de luchttemperatuur niet, uh, niet negatief zijn. Nu, wat doe je best? Krabben is nog altijd het best. Alsjeblieft zet je auto niet een half uur voordat je vertrekt uh, aan, want, want dat is uh, niet echt milieubewust of klimaatbewust. Dus het beste is krabben of een beetje lauw water erover gieten en dan kan je, kan je eigenlijk meteen vertrekken. Uh, met weer dan op mijn boodschappenlijstje vandaag wat nevel en mist op, uh, op heel veel plaatsen. Maar uh, ja, we verwachten toch wel af en toe de zon vandaag. Al gaan we toch ook wel rekening moeten houden met vrij veel hoge wolkenvelden. En dan in de loop van de namiddag komen er ook nog wat lagere wolkenvelden bij. Dus een beetje zon, maar ook wel veel wolken. Het blijft wel droog vandaag. Dat is al een tijdje geleden dat we nog een hele droge dag hebben gekregen. En temperaturen vandaag ergens uh, ja, tussen 4 en 6 graden op de meeste plaatsen. Aan zee, daar ietsje warmer, daar een graad of negen, met een zwak tot matige bries uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt weer, misschien hier en daar al wat gemiezer, met de minima ergens tussen drie en vijf graden, aan zee opnieuw een negen graden. Ja, dan krijgen we morgen de zon helemaal niet te zien, vrees ik. Het wordt een hele grijze dag, met af en toe wat motregen, goed voelbare wind ook, wel opnieuw wat zachter, we gaan naar twaalf graden op veel plaatsen. Vrijdag dan heel wisselvallig, met veel veel buien. Het wordt dan opnieuw frisser met nog 7 graden en ook een gure wind. Ja, En ook op zaterdag verwachten we toch wel wat uh, buien. Die kunnen zelfs een winterse toets hebben, zeker voor de middag, met dus wat korrelhagel of wat smeltende sneeuw. Dus we gaan zo die allereerste winterprikjes wel stilletjes aan beginnen, beginnen zien. En ook daarna zondag en begin volgende week wisselvallig weer en, en fris weer met uh, een graad of 6. Heb je op de fiets vandaag? Nee, vandaag ga ik met de auto, omdat ik vanavond op tijd moet thuis zijn. Dus, ja. Oké, okay. ja. wat een polisgetrouwe kerel ben jij. Dankjewel, Weerman Bram. En als je ja. denkt van, oh, ik ken dat, dat is toch van uh, Blue van Eiffel 65. Ja, een beetje wel, maar het is wel gewoon Nia en Samse. Goedemorgen. Oh.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 meteen alle nieuws uit je buurt. Heer Chema, goedemorgen. Goedemorgen. Israël en de Palestijnse organisatie Hamas hebben een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren van vier dagen in de Gazastrook. Hamas zou in ruil vijftig gijzelaars uit Israël vrijlaten en Israël zou dan ook Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten vrijlaten. Allemaal vooral vrouwen en kinderen. En elk jaar sterven in België duizenden mensen aan sepsis. Dat is een overreactie van het lichaam op een infectie. Maar de ziekte is amper bekend. En dus vragen dokters er meer aandacht voor. Vanavond kom je er alles over te weten in Pano op 4 1 dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. De Antwerpse politie heeft negen mensen opgepakt nadat een vrouw zich met een schotwonde in de enkel had gemeld in het Middelheimziekenhuis. De vrouw beweerde dat ze de schotwonde had opgelopen op een feestje in Berendrecht. De politie heeft de tocht van de vrouw naar het ziekenhuis gereconstrueerd en alle negen mensen opgepakt in Berendrecht. Kato Belmans van het Antwerps Parket. Slachtoffer zou op een feestje geweest zijn in een pand in Berendrecht waar op een bepaald moment een schot is gelost dus. En daarbij zou het slachtoffer de verwondingen hebben opgelopen. Er waren heel wat mensen aanwezig op dat feestje. Er werden in totaal negen mensen gearresteerd. Waarvan er zes na verhoor door de politie zijn mogen beschikken. Drie personen twee mannen van 28 en 24 jaar en een vrouw worden voorgeleid voor onderzoekrechters. onderzoeksrechters. Het Antwerpse Safe Beer en het Kempische Ijsboerke zijn in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van het product Made In. Een onderscheiding voor innovatieve en opmerkelijke producten in Vlaanderen. De prijzen werden gisteravond uitgereikt in het KMSKA in Antwerpen. De ijsjes van Ijsboerke worden sinds 1935 geproduceerd in Tielen bij Kasterlee. En er is ook een productiehal in Beersen. Jef Segers van Ijsboerke is IJsbroekje is nog altijd de originele receptuur van Stafjaanse met het vanilleroomijs, de bakken, de mokka, de dame blanche. Dat moet, wordt eigenlijk niet genoeg in de verf gezet. We proberen dat wel, maar zoals campenaars we zijn dikwijls bescheiden. Hè? Maar ja, 360 mensen werken bij ons uh, in de kempen, dat is toch wel uniek, vinden we. Ook een handtas van het merk Award uit Mechelen heeft een prijs gekregen. En in Emblem bij Rans, is een damhert na twee weken terug naar huis gekomen. Nadat die, dat hij was ontsnapt tijdens storm Kieran.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 Eerst opklaringen, later meer wolken bij maxima rond 6 graden. Morgen meer bewolking, maar droog weer. Het wordt opnieuw zachter bij zo'n 12 graden dan. Vrijdag is het wisselend bewolkt met mm, opklaringen en wolkenvelden waaruit regelmatig buien vallen. De maxima schommelen dan rond de 7 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Ja, Heb je gekrapt vanmorgen? morgen? Uh, nee, het was niet nodig, want ik heb zo'n uh, een, een, een parkeerplaats in een uh, overdekte hangar, zeg maar, zo, Dus uh, het is er al iets warmer. In een hangaar? Ben je landbouwer? Sinds wanneer, nee. sinds wanneer heb je koeien? Nee, kippen. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Van, nee Echt? Dat zo. Heb je kippen? Nee, nou, ik heb geen tuin, jongen. Nee, nee, ik heb twee terrassen, maar geen tuin. Normaal kun je nog kippen hebben. Komen ja, wijken wel. af, natuurlijk. Dat ja, inderdaad. Uh, even kijken naar Antwerpen. Is het uh, aanschuiven zo'n 25 minuten vanaf uh, Oelegem op de E34 en ook vanaf Massen op de e 313 Antwerpse ring richting Gent valt redelijk mee voor een keer. Kwartier ben je wel kwijt van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel. Files van zo'n 10 minuten zie ik op de E19 vanaf Peutie. Een kwartier van Tieltwingen tot Holsbeek op de e 314 En dan kleinere vertragingen ook vanaf Everberg en vanaf Jezus Eik. De binnenring rond Brussel, daar is het wel vrij druk met 25 minuten file tussen Groot Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Eigenbrakel tot Tervu en dan uh, in Brussel zijn er ook problemen door een defecte vrachtwagen die staat daar met een klapband uh, net voor de Van Praatbrug, Praatbrug inderdaad, in de richting van het centrum. Je moet rekening houden met uh, 20 minuten file op de Van Praatlaan. En dan in Dendermonde, tot slot, is de N41, dat is de weg naar Hamme en Sint-Niklaas, die is ter hoogte van de brug over de Schelde afgesloten omdat een betonmixer daar zijn lading heeft verloren. Dus dat Oei. gaat een hele tijd duren, vrees ik. Uh, het verkeer van Dendermonde naar Hamme kan wel de Schelde oversteken via de en dan zo via Grembergen rijden. Is dat een afgesloten hangaar dan? Nee, van voor is die wel open. open dus ja, een Dat een carport. Nog. Nee, het is geen carport. <lacht> het is ik denk dat het een oud fabrieksgebouw is dat ze hebben uh, ja. omgevormd tot een parkeergarage. Zo'n een ja, beetje alle ja, profieste ja. zoals ze dat zeggen. Maar ja. het, dat werkt. Ja. Kijk, het werkt als goed met ja. die krabben. Bon, uh, hou je klaar hè. Om 20 voor acht dan is hij er in de buurt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 Bij Excellent zijn ze altijd wel te vinden voor extra lage prijzen. Daarom zijn er nu de Black Deals. Zo scoor je al een Sony Bravia XR55 inch OLED-tv mm -hmm. met pure zwart tinten. Ja. Uitzonderlijk contrast en... Come on, je maakt me benieuwd. Voor slechts 1799 euro. Oh. Dat is maar liefst 500 euro voordeel. Amai, dat is goed gezien. Ja. ja. <laughs> excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk op Excellent.b. Oh yes, hè. het is bijna weer Black.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 Dit jaar is het tien jaar geleden dat zijn hart stopt met kloppen van Luc de Vos. Gorky en lieve kleine piranha. 2, oh ja, wacht nu even, Peter Post. Hey. En je moet je dat vooral voorstellen. Je mag gewoon elke week een nieuw boek halen, gratis. Een jaar lang. Natuurlijk wil je dat. Dat is Peter Post. Dat is Radio 2. Daarom stuur ik Kenny de Postbode vanmorgen naar jou. Brievenbus met een gouden pakje. Geniet gewoon even mee. Van waar, die zit misschien wel bij jou in de buurt. Klik nu op de app van Radio 2 of live op VRT1. Want daar staat hij. Goedemorgen. Dag. Postbode ken je alweer. Je staat klaar met het gouden pakje. In welke land zat hij ook alweer? In het meetjesland Lovendigem. Het, het meetjesland in Lovendigem. Alright, je mag beginnen te fietsen. We zijn vertrokken. Als je Lovendigem We aan je brieven bestaat... in een heel rustige woonwijk. Ik zie hier iemand... Uh, een vrachtwagen. Ah, daar staat een jonge dame bij. Dus er staat iemand naar maat te wuiven. <lacht> We zijn bij het konijntje. <lacht> Goedemorgen juffrouw. <lacht> We hebben onze winnares vandaag. Er is iemand blij. Ja, mag ik u aanbeten? Anske de zitter. Anske de zitter. Die wint vandaag het Gouden Pak van Peter Post. Ja. Zo plaatsen. En er komt een applaus. Er komt een applaus. Komt een applaus. Ja, ik, een applaus. Ja, ik ga het applaus maken. En dan kan u de prijs eens laten zien aan iedereen. Ja. Eerst zelf eens naar kijken, misschien. Amai. Hopla. Dank u wel. Ze zijn er blij. Het ja, Ik ben jaloers. Ja, ik ben blij. Een jaar lang gratis boeken. Op dit moment kun je het zien in de app van Radio 2 of live op VRT1. Heel veel boeken. je de Postbode en Anske, dank je wel. En schrijf je in, in de app van Radio 2 of gewoon radio2.be. Klik door de neus van Peter Post. En win zelf volgende week. Standaard boekhandel. Dat is lezen, leren, geven en beleven.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 Van Ellie Golding. Het is 12 voor 8. Goedemorgen. Ja, je hebt net kunnen genieten. Genieten tenminste van postbode Kenny. Maar laat hem even op de app staan of. Uh, Goedemorgen. Live op, op VRT1 tenminste. Want jongens, we zitten met een Nederlandse staatsburger, mogen we wel zeggen eigenlijk. Ja, bij ons. Die morgen een Vlaamse prijs wint. Want er is weer heerlijk veel muziek in Radio 2 morgen. Uh, het is eregalerijweek bij ons. Morgenavond een prachtig feest. Met de prijzen in het Custaal van Oostende. En daarom vanmorgen Nova Star live bij ons. Want de topsong Wrong komt officieel in die eregalerij. Joost Wegers van NovaStar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mag dat toch zeggen? Je bent de Nederlander nog altijd officieel? Ja, nou, ik woon al sinds mijn vierde in uh, België. Ik ben de uh, best of both worlds, Peter. Ja, maar uh. ben jij uh, ben je dan? Moet je vandaag gaan stemmen, bijvoorbeeld? Hoe gaat dat dan? Um. Nee, daar hadden we het net over, ja. uh, Ik uh, hoef niet te gaan stemmen, want er is geen stemplicht in Nederland. Just. Dus, uh, en ik moet ook zeggen, ik volg het uh, eigenlijk niet of nauwelijks... Uh, het is allemaal zo chaotisch overal op dat vlak. We kunnen bij ons al niet meer volgen. Nee, dus maar... dat bedoel ik. Dus ik, <hierig> ja, ja, ja. ik probeer een beetje afstand ervan te nemen. Want uh, mijn focus ligt volledig op die mooie prijs waar ik al, uh, ja, ja. al uh, een hele week door, uh, op wolken loop. eigenlijk. Is dat Ja. Eigenlijk. wrong in die eregalerij? Dat is ja. een ideaal moment uh, om de mensen toch nog eens te vertellen hm? wat het verhaal is van die song. Nou, het verhaal van die song is eigenlijk... Het is gruwelijk, uh, hè? Gruwelijk. Het is een gruwelijk verhaal. Nou ja, het is een, ja. Ja, ja, nou ja, het is in ieder geval uh, heel lang geleden geschreven. Ik was, uh, denk ik, 18, 19 jaar. Ja. En ik woonde in een huis en ik zat dag en nacht, eigenlijk nog altijd, niks veranderd, uh, s'nachts uh, uh, muziek uh, te maken. In die tijd was ik uh, overdag pizzabakker <lacht> uh, om, om, om te overleven. En s'avonds uh, uh, schreef ik dan muziek. Ja. En, uh, eigenlijk was ik straatmuzikant uh, uh, uh, en ik trok door heel Europa. Maar in de winter had ik daar, uh, was er niks te verdienen op straat, eigenlijk. En in de winter zat ik dus bij een pizzeria. En daarboven woonde ik in een oud zolderkamertje eigenlijk. En daar heb ik dat geschreven. Uh, bleek achteraf dat het, uh, dat het verhaaltje wat ik zeg maar... Uh, want bij mij komt altijd iets een beetje uit de lucht gevallen. Hè? Het gaat eigenlijk... Uh, en soms blijkt dat verhaal dan te kloppen achteraf. En dat in Where Do We Go Wrong, bleek dat te kloppen. Want achteraf bleek dat uh, uh, het meisje waar ik uh, heel verliefd op was. En die daar ook woonde, dat het uh, ja... Fijn. Dat dat dan, zeg maar, uh, hm, Wat ze met een andere pizza ja, aan de doen. Ja. ja, dat kun je wel zeggen, eigenlijk. Maar in feite is dat maar een onderdeel. Weet je, uh, uh, uh, ik word uh, door het Wrong heel vaak aangesproken voor mensen die daar, die daar uh, een link mee hebben. Hè, die daar uh -huh. vaak met hun eerste liefde eigenlijk uh, uh, aan hun eerste liefde linken. Uh, maar ik ben tegelijkertijd wel iemand die teksten eigenlijk niet uitlegt. Weet je, je, kunt het op veel nee, manieren uh, interpreteren. Uh, het woord in Miami zit daarin en... Ik, ik weet tot de dag vandaag niet wat dat vandaan komt. Nee, en Sir Raymond was die... Uh... Ja, maar dat ga ik niet uit. Dat is bijvoorbeeld zo'n mysterie. Dat ga ik niet uitleggen. Nee, maar dat is wel dat is een verhaal op zichzelf. Maar uh, daar wordt ook heel vaak gevraagd, eerlijk waar. Ja, Sir, Sir Raymond and not me. Dus, ja. dus, dus, dus uh, ja, daar zit dus een derde partij uh, uh, in. De Raymond, dat we zouden zeggen. Maar daar gaan we het er niet over hebben. het is geen probleem. Maar dus hoe de muziek jouw leven ja. heeft gered ja, en ja. het liefdesleven verknald heeft. Dat is zo'n mooi nou, aan Oh ja, weet je, ja, ja, ja. ja. Nu, voor je dat liedje uitbracht, was er natuurlijk eerst die rockrally van Humo, muziekwedstrijd van het Weekblad. Ja. Je won die finale en de baas van Humo was toen Guy Mortier en hij kondigde je aan. We gaan er toch nog even van genieten. Oeh. De winnaar van Humo's Rock Rally 1996 Nova Star. Hey gasten, man, ik kan ook niet aan doen. Hè. Hey. Het was zo van de kaart na die finale dat ik vier keer de ring rond Brussel heb gehad, voor ik überhaupt de afslag vond richting Richting Limburg Was dat nu het mooiste moment van je leven? Ja, dat zit toch heel dichtbij ja. Achteraf uh, Of daarna zijn er natuurlijk veel andere mooie momenten uh, Geweest ook Maar dat is wel het begin van uh, Het heeft me heel veel zelfzekerheid gegeven Die ik eigenlijk een beetje ontbrak ja. uh, en, uh, en dat heeft mij die push gegeven En daar is uh, sowieso Giemert hier ook heeft een debat aan want die kon daar ook echt uitstralen na je, weet je wel. Van, mm -hmm. uh, maar het mooie was ook dat ik, uh, bijzonder vond ik dat zeer uh, op dat moment. Ik werd op het moment dat de uitslag kwam, werd het 1 april. Echt letterlijk op. Hè? Op die verjaardag. verjaardag? Dus het eerste wat ik tegen Jan Houtkiet op de radio zei was... Hé, hey, ik ben 25 geworden. <laughs> I, I ja, en hij stond er een beetje wel oh, uh, uh, Je hebt net gewonnen. prachtig ja, ja dus dat, dat is ook zoiets waar je dan achteraf veel magie aan uh, verbindt. Of zo, in mijn ja. fantasiehoofd, zeg maar. Hè? Het blijft een, blijft een topzong. Na acht uur ga je het ook, uh, je het ook live doen. Ja. Uh, speel je hem nog graag? Ja, ik heb nog nooit een, uh, een eigen lied gespeeld met tegenzin. En er zit iets in wrong... Wat ik nog altijd niet begrijp. Eh, know, somewhere alone. Op dat moment voel ik het nog altijd in mijn buik. En ik heb het misschien al, ja, hoe vaak heb ik dat al niet gespeeld? Ik speelde het ook op straat, kun je nagaan. Ik was 18 jaar. Ja. Dus toen speelde ik het al. En dat heeft me altijd uh, uh, begeesterd, tot, uh, tot zelfs vanmorgen vroeg. Als ik het taak hier speel, dan zul je ja. zien dat ik dat ook weer... Uh, ja, dat moment is gewoon een soort little magic, dus little musical magic. Zo. Je gaat dat zien, mensen gaan allemaal op je buik letten zometeen. Dus, uh, ja. <laughs> Komt helemaal goed. Dit is ook heel goed in de buik, zeg. Zeker op een uh, woensdagochtend. Kenny Loggins en Food Lewis. Geen postbode, maar een topzanger. Het is Sebo acht. Goedemorgen. wat er aan de hand is, maar er komen hier net fantastisch mooie zonsopgangen binnen. Ik zie er eentje van Marnik Janssens uit Deerlijk. Waar echt de zon achter zijn tuin is aan het opkomen is. Ook Katrien van Horenbeke zie ik hier. Roze, blauw, prachtige gloed van de zon. Blijf ze gerust delen in de app van Radio 2. Dan ook Paul Adriaanses, die woont in Stabroek in de provincie Antwerpen. Die hebt Stabroek nu en echt. Het is prachtig, fantastisch om te zien. Deels even onze app. Gaat perfect passen bij die Wrong van Novastar. Star, de van de topzongs we mogen daar trots op zijn. Ere galerijweek bij ons. En vanavond leer je iets bij op televisie. Pano onderzoekt sepsis, een onbekende aandoening. Waarom heeft men daar niet sneller ingegrepen? Waarom? De beste mensen weten heel wel hoe hoog de mortaliteit is voor sepsis. Sepsis Ze is echt wel voor mij een sluitmoordenaar, want we zijn gewoon in snelheid gepakt geweest. Twintig overlijdens elke dag. Hoe kan dat? We doen het helemaal niet zo goed. Kwaad bloed in Pano. Vanavond op VRT1 en in de app van VRT Nieuws. Black Friday bij FUN.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 Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Let's go. Kleur je leven met spetterende tech voor straffe prijzen. Zoals een Saïco Gran Aroma Espresso machine voor maar 599 euro. Schenk jezelf thuis het perfecte Italiaanse kopje koffie. Nu bij Mediamarkt. Wie wil jij als je in pannen valt? Ah, mijn maat, kent kent alles van auto's. Ik kan nu niet komen, maar volgens mij is dat de carburateur. Ja, of de joie Bel bij Pech, liever Touring. Er staan 200 wegenwachters klaar om je 24 uur op 24 te helpen. Touring, ga gerust op weg.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 Oh maar jongens, er komt er zo'n prachtig nieuws binnen. Oh, ik je je zo meteen allemaal me vertellen. En Nova staat live bij ons hier op een Schone Piano. voor Radio 2. Het is acht uur. Het vierde nieuws krijg je van morgen van Shema Goedemorgen. Er is een akkoord over een gevechtspauze in Gaza en een gevangenenruil. En dokters waarschuwen voor een ziekte waaraan duizenden belgen sterven. Israël en de Palestijnse organisatie Hamas hebben een akkoord over een tijdelijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. Er zou een pauze komen van vier dagen in de gevechten en bombardementen. Hamas zou in ruil vijftig gijzelaars vrijlaten, vrouwen en kinderen, die begin oktober ontvoerd zijn naar Gaza. Israël zou dan ook 150 Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten vrijlaten. Ook dat ...dat zouden vooral vrouwen en kinderen zijn. Tijdens de pauze zou Israël ook meer humanitaire hulp toelaten aan Gaza... ...want nu mag er nog maar weinig hulp binnen. Wanneer het tijdelijk staakt het vuren zal ingaan is nog niet duidelijk... ...en de kans is ook klein dat het daarna verlengd zal worden... ...zegt Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Nou, daar lijkt het vooralsnog niet op dat dat zo automatisch verlengd wordt. Dit zijn nu wel de afspraken dat het echt om dit aantal gaat. En premier Netanyahu die heeft ook al heel duidelijk gezegd... ...dat na dit tijdelijk staakt het. Vuur dus het is echt tijdelijk dat de oorlog dan meteen gewoon weer doorgaat. Hij zei: We gaan door tot we onze doelen bereikt hebben. Twee Franse dokters van artsen zonder grenzen zijn gedood bij een aanval op een ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook. Ook een Palestijnse dokter werd gedood. Het ziekenhuis is een van de laatst overgebleven ziekenhuizen die nog werken in Gaza. De meeste anderen hebben geen stroom meer, zijn zwaar beschadigd door bombardementen of zijn ingenomen door het Israëlische leger. In het ziekenhuis zijn nog meer dan 200 patiënten. Elk jaar sterven in België duizenden mensen aan sepsis. Dat is een overreactie van het lichaam op een infectie, zoals een longontsteking. Dat blijkt uit een reportage van Pano die vanavond wordt uitgezonden. Dokters vragen meer aandacht voor de ziekte, omdat maar weinig mensen er al over gehoord hebben, vertelt infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen. Bij sepsis is die rem helemaal weg en heb je eigenlijk een soort van spiraal, neerwaartse spiraal die altijd maar ernstiger en ernstiger wordt. Waardoor dat de patiënt niet alleen ziek is van zijn infectie, maar nog veel zieker wordt door heel die sepsisreactie. reactie Mensen die er niet aan sterven, krijgen ook soms ernstige gevolgen. Audrey is 15 jaar en verloor haar handen en benen aan sepsis. Als mensen vragen wat er is gebeurd, vertel ik dat ik heel ziek was geweest en dat mijn handen en benen heel zwart waren geworden. Meer over sepsis kan je vanavond zien in de reportage van Pana op VRT1.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 en kunnen jongeren die een korte tussenstop nodig hebben ook snel doorstromen naar andere vormen van hulpverlening. We zien toch wel dat die korte begeleidingen toch zijn vruchten afwerpt en dat we redelijk snel door kunnen dringen tot jongeren en er ook voor kunnen zorgen dat die negatieve effecten van een langdurige periode in geslotenheid zo beperkt mogelijk kunnen houden. Minderjarigen die zware criminele feiten hebben gepleegd moeten wel langer in een gesloten jeugdinstelling blijven. In Nederland zijn er vandaag vervroegde verkiezingen voor het parlement nadat de regering Rutte in juli ontslag nam. Rond deze tijd gaan alle stembureaus open. En Jeroen Rijgaard, jij bent in Nederland en je staat bij een bureau dat al eerder open ging. Klopt dat in Den Haag Centraal, het station, hier is een bureau dat al opengegaan is voor pendelaars die moeten gaan werken. En ik moet zeggen dat de rij van morgen erg lang was. Nee, eh, gewoon vlak voor werk. Maar ja, het is al noodzakelijk, denk ik, om je stem te laten horen. En voor wie is die, als ik vragen mag? Voor NSC. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Wat vind je zo goed aan? Ja, hij zegt wel waar het op staat. Uh, hij heeft een duidelijke mening. Laatste dag is ietsje teruggezakt? hè? Ja, dat klopt. Maar goed, elke stem die hij kan krijgen, nou, die is mooi meegenomen dan toch. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De werknemers van IJsboerke in Thielen bij Kastele hebben vanmorgen het werk neergelegd. Ze vragen betere arbeidsvoorwaarden. En vijf autobestuurders hebben gisteravond een klaband gekregen op de E34 ter hoogte van Oeligem. De klabanden zouden veroorzaakt zijn door brokstukken van de wegenwerken daar. Eerste opklaringen, later meer wolken. Het wordt zo'n 6 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je over een half uur of lees je in de app van VRT Nieuws. Haajo, de probleem op een woensdag. Vertel eens. Ja, op de E17 van Antwerpen naar Gent is het weer prijs bij Lokeren. Derde dag op rij, daar een ongeval op de linkerrijstrook Net voorbij de oprit van Lokeren. En de file loopt snel op hoor. Al bijna één uur ben je kwijt vanaf Waasmunster. Verder naar Antwerpen een vrij uh, ja, normale ochtendspit zou ik zeggen. Nergens verrassingen. Uh, met vertraging tot 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. De andere files zijn uh, ja, eigenlijk maar 10 minuten of minder wel opletten als je vanuit Boom komt in Schellen is net een ongeval gebeurd daar is wat vertraging te melden dus in de rijrichting van Antwerpen de ring richting Gent in Antwerpen dat is een kwartier geduld oefenen van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy Tunnel en dan kijken we even naar Brussel daar hebben we files van 20 minuten op de E19 vanaf Peuty. dat is tegelijkertijd ook de langste file de andere vertragingen zijn beperkt tot 10 à 15 minuten op de gebruikelijke plekken zonder incidenten de binnenring rond Brussel daar wel vrij veel drukte op de binnenring. Dus tussen Wemmel en Vilvoorde. 20 minuten, bijna 25 intussen. En op de buitering een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Dan in Brussel zelf nog steeds problemen. Door die defecte vrachtwagen daar op de Van Praatlaan. Richting het centrum. Die zijn ze aan het takelen. Maar hier ja, staat er wel 20 minuten aan te schuiven. En dan hebben we even kijken bij de. Nu Ah, Dendermonde inderdaad, de N41 naar Hamme. Die was afgesloten in Dendermonde richting Hamme en richting Sint-Niklaas... ...ter hoogte van de brug over de Schelde. Dat had te maken met een betonmixer die zijn lading had verloren. Maar ik zie net een bericht binnenkomen van de politie dat ze het hebben opgeruimd. Dus de weg is net weer open, maar hou wel nog rekening met flinke vertragingen daar. Vooral als je vanuit Lebbeke of Beuggenhout de Schelde over wil. Het is dan nog eventjes aanschuiven aan die verkeerslichten... En tot slot op de N9 naar Gent, ook miserie, want daar zijn ze aan het werken in Melle en dat levert een half uur vertraging op. Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping, nu ook in heel Europa. Oh, maar het mooiste nieuws is net binnengekomen. Prachtig, prachtige zonsopgangen in Oost- en West-Vlaanderen, zie ik hier. Uit kuurne Geert Maartens, heel mooi. Lisbeth Bogaert in Aalst, ook een roze, mooie gloed. Het moet te maken hebben met dat prachtige nieuws dat we net hebben binnengekregen. Want Cato en Tom Dijs van de Starlings, die zijn bevallen. Oh. Allee, Kato is bevallen. Tom, ja, die... Ik kwam net zeggen, ja, voilà. Ja. Die je proficiat. Ja, heel mooi. Als je aan het luisteren zijn Proficiat. Het kindje heet Nova. Het, uh, het is een vrouwtje. Dus, okay. Zoals ze zelf aan, uh, op een Instagram zeggen: alle meisjes aan de macht. This is ever love. Zaterdag is ze geboren, toch fantastisch. Hè? ah zo mooi nieuws. Heerlijk, ja. misschien nog even proberen om de, de ouders even aan de telefoon te krijgen. Maar als ze aan het luisteren zijn. Geniet ervan, hij zegt. Maar ja, tuurlijk wel. En zorg er goed voor, want zij moeten ons pensioen betalen. Ah ja, belangrijk. Goedemorgen. We didn't start the fire. Dit is Billy Joel. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veren. Radio 2. Oh <laughs> This a block over acht. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Je wordt ontzettend blij op dit moment, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, van die zonsopgangen. Zoals Luc ook laat weten, in Antwerpen blijkbaar ook. Eindelijk nog eens een droge, mooie zonsopgang. Geniet ervan. In Limburg en uh, rond Brussel moeten ze nog een beetje wachten, blijkbaar. Maar het komt eraan. Het wordt een droge dag met zelfs opklaringen. Heerlijk, toch? Dus de november vandaag, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat Kato en Tom Dijs van de Starlings dat die bevallen zijn, ze hebben een kindje gekregen. Dat is zaterdag al gebeurd. En bij ons, Joost Zwegers van Nova Star. Weet je hoe het meisje heet? Dan ben ik heel benieuwd. Het heet Nova. Het is niet waar. Ja, het is echt waar. Het heet Nova, van de Starlings. It's a, it's a sign. It's a Nova Starling. Zo oh. fantastisch? Maar ja. uh, hey, vind ik vind het wel heel cool. Eerst nou, en vooral proficiat, zou ik zeggen. Dat zijn echt hele zalige uh, uh, uh, weken, uh, als het niet jaren zijn. Die de, uh, ja. Maar het gevoel van net na een natuurlijk. Een onovertroffen geluk, hè? Je hebt er drie, hè? Ja. Ik kan ervan er elk... er meepraten, ja. Ben je telkens bij geweest? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Meer ga ik niet vertellen. Nee, ik is... <lacht> dacht, er komt er een bolverhaal of zo. Maar... Nee, nee, nee. nee, okay. dan, nee dan, beetje, dan krijg je allemaal clichés van. Oh, ik ga een liedje schrijven, ik ben ik... zo emotioneel. En dat is dan helemaal niks. En dan een jaar later komt er een liedje uit de lucht gevallen en dat heeft dan te maken met je oh, kind. Ja, ja. ja, in mijn geval is dat, gaat dat op die manier, ja. Oké. Okay. Maar goed, we gaan het vooral over de eregalerij hebben. Morgenavond dat prachtige feest met prijzen. Straks speelt je wrong live, ja. maar elke gast mag het hier doen. Zet hem een beetje luiden, lieve mensen. Want je wil meediscussiëren. Mijn gedacht, mijn gedacht, jongens wie had dat verwacht. Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel een gedacht. Joost Wegers, populaire zanger, maar hier mag je ook even onpopulair zijn, of toch heel duidelijk, hm. wat is jouw gedacht van morgen, Joost? Mijn gedacht is: de kinderen zouden de schooldag moeten beginnen met 5 minuten meditatie. Oh, dat is een hele duidelijke. Ja. Mediteer jezelf? Ja, als ik voor uh, um, potentiële grote momenten sta, zijn de concerten of bepaalde afspraken die ik moet doen of uh, keuzes die ik moet maken, dan mediteer ik uh, inderdaad, uh, en dan ga ik op uh, een bedje liggen of op de bank liggen en dan heb ik uh, een soort uh, meditatietool en mm -hmm. dat duurt uh, tussen zeg maar, de 10 en de 15 minuten. En dan raak ik helemaal door uh, relaxed door. En, men, men, men, en, en ik krijg daar een vorm van scherpte door. En een, een, een, een grote dosis um, positiviteit trek ik, ja. trek ik binnen. Um, dat en, ook dat ook ik en dan, en dan dat, dat neem ik dan mee uh, vervolgens naar. Het uh, kan ook later dan op de dak zijn dat ik mm -hmm. focus leg. Ja. En dan zegt. Ja, een ongelooflijk uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, mooie energie die je daardoor krijgt. En ik, en ik denk oprecht dat uh, dat, dat uh, voor heel veel uh, uh, schoolkinderen uh, uh, uh, um, uh, zou werken. Er zijn tijden geweest dat we begonnen met een gebedje. Tegenwoordig is het een, mm -hmm. een kringgesprek. Dat komt een beetje in de buurt. Ja. Maar vijf minuten meditatie, ja, vind ik wel een straf uitspraak. Ja, omdat je meditatie ook binnen jezelf dan een beetje aan de gang gaat ofzo. Je kunt dat in een groep doen natuurlijk ook. Maar... Uh, ja, maar wat doe je dan exact? In mijn geval doe je? Ja, uh, ik luister eigenlijk naar, naar een soort van bijna uh, een mantra-achtige uh, uh, ja mantra-achtig uh -huh. geven uh -huh. en vervolgens uh, eindigt het. Uh, in een minuut of vijf het uh, opzommen van bepaalde, van bepaalde zinnen. Ja, ik, ik leg het heel, heel, heel simplistisch uit natuurlijk. Ja, nee, ja, ik vind okay. ook dat je dat zelf moet onderzoeken. Je, mm -hmm. hè? Er zijn verschillende manieren. Er zijn verschillende manieren, maar je kunt daar wel uh, een aantal, uh, focus leggen op een aantal uh, spreuken, zeg maar, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, uitlatingen. En die herhaal je. En daardoor kom je eigenlijk in een soort ja, hele positieve... Uh, Tonaliteit noem ik het? Het is bijna uh, het, likt dichtbij wat ik ervaar als ik muziek maak. Zeg maar, als ik muziek schrijf met mijn ogen dicht of als ik live speel, verdwijn ik in een soort, uh, eigenlijk bijna. ja? Daar heb Positieve ik Dat heb ik, Ja, en dat die muziek uh, roept dat bij mij op. Uh -huh. Dat gebeurt bij die bij die uh, meditatie eigenlijk ook. En het hoeft niet te lang te duren. Het is niet zo dat je daar in mijn geval dan hè, dat, je, ja. dat je maar, ik word er heel rustig van en, en heel gefocust, maar vooral nogmaals, ik herhalen de, de positiviteit die ik dan voel, die brengt mij echt verder in het leven. Ja, dus kinderen zouden elke dag moeten beginnen met vijf minuten meditatie. Het gedacht van uh, Joost Zweegers van Ovestaar. Deel gerust je mening daarover in de app van Radio 2. En terwijl je daar toch zit, klik even op kijken. Want Joost, jij mag nu naar ons Radio 2-podium gaan. Ha, daar kom ik voor. Ja, ja, het is dat, die mag. <lacht> dus uh, het was iets met de buik dat hij dan voelde en zo wat er allemaal gebeurt. Waarom we de eregalerij ook wrong... Wat we Rang ook in de eregalerij zetten, dat ga je nu meemaken, want het is zo'n intens, mooi nummer. En als helemaal dat gezongen wordt, smorgens vroeg door Joost van Nova Star. Joost, het is aan u. Yo, And, no I And I was good for her Still she says she don't know Who she at those? Just where did we go wrong? Don't agree. That you're better off without Sir Raymond and not me. Because we were good for you. Still, you say you don't know who you should be. Be. in Casino Cursaal, in Oostende, op de Eergalerij met Ron, Joost van Novastar. Blijf me emotioneren na al die jaren, dankjewel Joost, zegt Christel Belien. En ja, topzong: dat heel hoog zou mogen eindigen in de Radio 2 Top 2000. Goed idee. Mannetjes, Pompie! Black deals, black deals, het zijn weer black deals. Vader, ik denk dat Pompie iets wil vertellen. Nu vrijdag is gamma open tot 8 uur s'avonds. Ik denk het ook, moeder. Met korting op alles. Ik denk dat nu vrijdag Black Friday is, vader. Denk jij dat? Black deals, black.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 Laat los. Allee, laat los. In het recyclagepark die je gratis afscheid van je oude matras. Radio 2: Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. 2: 2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 Just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire, mind and senses purified, free from desire. My lover's got no money, he's got a strong release. My versie. Ga die herbekijken en beluisteren op onze morgen Instagram account of radio2.be. En is het intussen weer? Hoe was dat met de buik, Joost? Je zei dat dat iets deed met je buik. Ja, ja, ik heb het weer gevoeld. Ja. Yeah. Een soort verliefdheid dan eigenlijk? Ja, het, is, het zit in die categorie, ja. Maar het is toch nog wel iets anders. Maar het is raad, dus is een plekje waar plekje in mijn buik waar ik dat voel. Dat is ook voor mij de graadmeter. Als ik dus s'nachts werk en ik schrijf muziek, heel af en toe komt er iets heel moois uit. Ja. En, en als ik dat dus voel, is dat het teken van, met dit stukje muziek is iets. Dan moet ik verder meegaan. Ja. Ja. Morgenavond, dan natuurlijk in de Eergalerij, maar je had een heel mooi gedacht. Je vindt dat Kinderen vijf minuten voor school begint zouden moeten mediteren. Ja. Wel, Sylvie de Koster uit Kok zeide: Goedemorgen Sylvie. Uh, Goedemorgen. Ja, jij, uh, jij doet dat. Je hebt een kinderyoga. Wat, uh, wat gebeurt daar precies? Um, in onze kinder lessen doen we eigenlijk inderdaad um, precies wat er misschien best in school zou kunnen gebeuren op een ochtend. Mm -hmm. We gaan zitten, we worden even stel, samen en we verbinden. En dus wat yoga dan doet, en zeker dan meditatie erbij, is dat je verbindt met jezelf, waardoor dat er onderling verbinding uh, ontstaat. Uh, meer verbinding, grotere verbinding. En en lukt, veel meer dat, en lukt dat dan ook met kinderen? Want voor volwassenen kan ik me iets bij voorstellen, maar lukt het ook met kinderen? En wel, eigenlijk verrassend goed. Ja. Kinderen staan daar zeker voor open, maar natuurlijk niet te lang duren. Mm. Maar zo'n vijftal minuutjes is perfect. En wel, Lucia de Vocht uit rand zegt van als volwassenen mediteren, oké, okay, maar kinderen, hoe breng je hen dat bij? Is flink rond de blok lopen, touwtjes springen, gewoon even uitleven. We gaan het even vragen aan de vrouw die ja, Vlaanderen heeft leren mediteren. Dat is Ingeborg zelf. Goedemorgen Ingeborg. Goedemorgen. Ah ja, je klinkt altijd zo heerlijk rustig op morgens. <grijg> Terwijl ze helemaal niet rustig is, hè joh? Terwijl. Ingeborg. Goede meditatie. Jong, ja, je ja. kent haar niet. Maar goed, <grijg> Ingeborg, ja, toch even, uh, even focussen. Wat zijn nu de voordelen van, uh, van meditatie bij kinderen bijvoorbeeld? Wat gebeurt er? Um, nu, ik heb een scriptie geschreven, uh, het effect van meditatie en uh, gaan kijken wat is het effect psychologisch en fysiek. En er zijn echt heel wat voordelen, er zijn heel veel onderzoeken ondertussen geweest. Maar als ik jullie verhaal hier hoor, dan denk ik dat de combinatie van ontladen en dan naar binnen, denk ik wel heel heilzaam zou kunnen zijn. Maar ook dat moet onderzocht worden. Heb je het, want, want heb je het al ooit gedaan met, met kinderen? Ik heb, ja, ik heb dat wel gedaan, maar altijd in combinatie Maar inderdaad, zoals die dame daarvoor zei, met een stuk yoga, een stuk ontladen. Mm -hmm. Want er zijn kinderen met enorm veel uh, ja, rugzakken al, ondertussen, door gewoon het leven zelf. En als je een beetje kan ontladen en dan naar binnen kunt gaan, dat zou ik zeker aanraden, want zij krijgen zoveel prikkels en zoveel invloeden. Het ding is, wat ik een beetje spijtig vind aan het hele verhaal, we zijn al de kerken hé, en restaurants aan het veranderen. Mm -hmm. En dat stuk bezinning is eigenlijk eeuwenoud. Dus het is niet iets dat we, dat we uitgevonden hebben. Het is gewoon relevant, naast dat we een uiterlijke beleving hebben van het leven, dat we ook naar binnen kunnen gaan. En die twee in balans brengen, dat lijkt mij een fantastisch plan. Zeg Borg wat er ook is. Er gebeurt ook iets fysiek, want mensen zeggen van, we waren een beetje wishy-washy allemaal. Maar er gebeurt echt iets fysiek. Wat is dat precies? ja. Wel, in ons onderzoek, we hebben volwassenen weliswaar drie maanden, zes, maanden liever, zes maanden laten mediteren, drie keer per week. Mm -hmm. En wat is gebleken uit het stoelgang- en urineonderzoek? Onder andere dat de dopamine significant verhoogd was. Dat betekent een gevoel van diepe vervulling en tevredenheid. Dat het van binnen eigenlijk al oké okay is. Als je dus je ogen sluit, naar binnen gaat. Dus dat was voor ons wel fantastisch om te merken. Want ik wou echt een labo-onderzoek. Om inderdaad al die vooroordelen van wishy washy, Zoals mm -hmm. je zo ze mooi zegt Peter. Om dat nu eens uit de wereld te helpen. Want ik ja. ben ook in die jaren, al meer dan dertig jaar ondertussen. Zo enthousiast daar altijd over geweest. Ja. Maar daar ook misbegrepen in. Dus mensen zoekten... Je de onderzoeken op, ze zijn er, ze zijn er massaal over heel de wereld, en het doet iets. Het ding is, laten we erover waken dat we weer geen dogma creëren ja. van de boeddhistische stroming of de christelijke stroming, maar dat het een beyond religion beleving is. Mm. Van naar binnen gaan, verstelling is relevant en zeer belangrijk, zeker in deze tijd. Eh, wel, ja, absoluut. En nog iemand te zegt van gebruik van smartphone op school verminderen, zal ook al veel prikkels vermijden. Maar misschien heeft de minister van Onderwijs bij een wijze dit gehoord. Lijkt me geen slecht idee. Dankjewel Ingeborg, nog een heel fijne ochtend. Dankjewel Peter en het allerbeste daar aan de overkant. Komt goed. Intussen is het alweer half negen, Zometeen meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Goedemorgen. Elk jaar sterven in België duizenden mensen aan sepsis. Dat is een overreactie van het lichaam op een infectie zoals een longontsteking. Maar die ziekte is amper bekend en dus vragen dokters er meer aandacht voor. Er zijn ook weinig cijfers over, hoewel het dus erg vaak voorkomt. In Nederland zijn er vandaag vervroegde verkiezingen voor het parlement nadat de regering Rutte in juli ontslag nam. Daarstraks zijn alle stembureaus opengegaan. Mark Rutte zelf is geen kandidaat meer Premier te worden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Zo'n 70 werknemers van het bedrijf Ijsboerke in Tiele bij Kasterlee... ...hebben vanmorgen het werk neergelegd. Ze vinden het niet kunnen dat Ijsboerke winst maakt... ...maar dat de werknemers toch geen koopkrachtpremie krijgen... ...zegt Leen Huijbrechts van ACV. Een bedrijf dat 4 miljoen euro winst maakt... ...en geen 250 euro... Per persoon, per arbeider uh, winst te geven aan, aan, aan de mensen die meegezorgd hebben voor die winst, uh, vinden wij betreurenswaardig. Wij vinden dat de werknemers meer respect verdienen. Hoe lang de staking er nog zal duren is niet zeker. Van Ijsboerke zelf kregen we nog geen reactie. De Antwerpse politie heeft negen mensen opgepakt nadat een vrouw zich met een schotwonde had gemeld in het Middelheimziekenhuis. Ze beweerde dat ze die schotwonde had opgelopen op een feestje in Berendrecht. Drie van de negen mensen die opgepakt zijn moeten vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het onderzoek loopt. Vijf autobestuurders hebben gisteravond op bijna hetzelfde moment een klabband gekregen op de E34 ter hoogte van Oeligem. Die zouden veroorzaakt zijn door materiaal van wegenwerken dat op de rijweg lag. Een van de bestuurders, Jan de Meulemeester, hoorde plots een luide knal in zijn auto. Hij week uit naar de pechstrook en daar zag hij de andere slachtoffers staan. Die hadden allemaal hetzelfde aan de hand. Er lag iets op de weg en dat heeft die bandenstuk gemaakt. Het bleek zo gauw dat er iets mis was en... Even later kwam uh, iemand vanwege het verkeer toe en effectief een een trokstuk, een sergeant heet dat, een soort voet waarop verlichting of een, een aanwijzer staat, uh, in het midden van de rijbaan en dat heeft al die wagens uh, ja, klapbanden doen krijgen. De twee banden aan de rechterkant van de auto van Jan zijn gescheurd. En enkele inwoners van Mol hebben gisteren een verdwaald stokstaartje gezien op straat, in de buurt van het station. Ze zetten daar beelden van op sociale media. Op een bepaald moment doken diertje op op de parking van het politiecommissariaat. Twee agenten probeerden het stokstaartje te vangen, maar dat was niet zo eenvoudig, vertelt Stefan Volkaerts van de politie. Dat is niet gelukt, omdat dat toch net iets anders is dan een weggelopen hond uh, gaan oppakken, waar we iets meer ervaring mee hebben. Uh, we zijn dan op zoek gegaan naar een, uh, een soort kooi, een val, om het beestje alsnog te vangen. Uh, maar tegen dat we die in ons bezit hadden, uh, was het beestje al gesignaleerd aan de overzijde hier van het spoor, op uh, het spoor, op de school. Intussen had de politie de eigenaar opgespoord en die zou nog proberen om zijn huis hier te vangen. Het is niet bekend of dat al is gelukt. Eerst opklaringen, later verschijnen er meer wolken bij Maxima rond 6 graden. Morgen meer bewolking, maar droog weer. Het wordt dan opnieuw een heel pak warmer met zo'n 12 graden. Vrijdag wisselen bewolkt met opklaringen en wolken. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app of op de website van VRT nieuws hajo, hajo, hajo. Voor een woensdag ja, het is het ook best druk, hè. vertel eens. Ja, het blijft druk natuurlijk, maar... maar wel. Kijk, ja, weer uh, die problemen op de E17. Hè. De derde dag op rij ongevallen bij Lokeren, dus op de E17 van Antwerpen naar Gent. Even voorbij Lokeren zijn twee van de drie rijstroken gesloten en er staat nu al meer dan één uur file vanaf Sint-Niklaas West. Wie vanuit Antwerpen naar Gent wil of verder naar het Westen kan beter omrijden via de E34 naar Zelzaten en dan zo een richting kiezen natuurlijk. Verder naar Antwerpen is het vooral druk vanuit de dus 25 minuten mag je er toch wel bijtellen vanaf Massenhoven op de E313. Aansluitend natuurlijk ook op de E34 vanaf Oelegem. De andere files vallen eigenlijk wel mee. Maximaal 10 minuten vertraging op de gebruikelijke plaatsen. Bijvoorbeeld op de E17 en de E34. Antwerpse ring richting Gent is wel vrij druk. Met 20 minuten vertraging nog van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we files van 20 minuten op de E19 vanaf Peuty. Hetzelfde ook op de E19. 314 van Tieltwingen tot Holsbeek en op de E40 vanuit Leuven vanaf Bertem. De binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven daar, van Wemmel tot Vilvoorde op de buitering ja, een tiental minuten tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel uh, sta je nog steeds een half uur aan te schuiven. Op de Van Praatlaan richting het centrum van de stad komt omdat ze net voor de Van Praatbrug nog steeds een defecte vrachtwagen aan het takelen zijn. Het gaat daar blijkbaar heel moeizaam. Op de N9 naar Gent uh, daar sta je in Melle bijna één een uur aan te schuiven met de auto, dat komt door werkzaamheden. wegblijven, daar, zou ik zeggen. En nog rond Gent. Op de ring rond Gent is het tien minuten bumperen in zwijnaarde. Richting Drongen. En dat komt door een ongeval. Profile: verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be.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 Een goede discussie, zeg. Toto, hold the line. Ja, die kun je zien van het weekend in het Sportpaleis, natuurlijk. Of Mile of the Proms. Ja, ik was net het goede nieuws aan het vertellen over Cato en Tom Dijs. Dat die een kindje hebben, Nova. Ja, je had er moeite mee dat ik haar familienaam niet gebruikt heb. Ja, ik vind gewoon, als je Tom Dijs zegt, dan zou je toch ook Cato Callabaut kunnen zeggen. Waarom is Kato gewoon Kato? Omdat Ja, die heeft geen familienaam nodig. Die is zo huge. Maar die heet ook de Starlings. Ja, ja is dat is dus... geen enkel probleem dan. En Moet gaan gewoon zeggen, Kato en Tom van de Starlings? Dat kan je ook, maar Tom Dijs bijvoorbeeld heet niet Tom Dijs. Het heet Tom Eekhout. Oeh, dat uh, ah, ja. had mogen vertellen, Peter. Inge ja, valt tegen hem, <laughs> tegen. Maar Goed, bij ons dan nog Nova altijd? is dan wel weer geniaal. Ja, goed. Eh, Nova ja. van de Starlings. eerlijk. Ja, Joost, bij ons van Nova Star morgenavond vooral te zien. Met Ron in de Eregalerij. En nog heel kort even over mediteren. Ja. Het beste effect voor jou, wat is dat? Dat je... Uh, heel veel zaken gaat relativeren. Mm. Op een gezonde manier, eigenlijk. Dus uh, je neemt je stress weg en je relativeert, waardoor je veel meer inzicht krijgt hè, in situaties en, en ook kalmer, kalmer tegenover andere mensen zult zijn. En... en uh, ja, daar is eigenlijk het, het belangrijkste effect dan. Dat je, dat je gezond relativeren noem ik het eigenlijk. Niet meteen opgenaaid ja. de dag ingaan of zo. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, ja. Het dus, zou voor veel mensen ja. in heel de wereld op dit moment een heel goede zaak zijn. Ja, precies. Ja, intussen um, merk ik dat de flitsmarathon is afgelopen. Die moet vanmorgen om zes uur uh, klaar geweest zijn. Wanneer weten we daar iets over? Over een paar dagen komt er meestal de resultaten. Maar de vorige editie, vorig jaar, was het ongeveer 4% van de bestuurders die te snel reed. Het gaat oh. dan over een enkele tienduizenden mensen. En een aantal jaar geleden was het nog maar 2 à 3%. Dus het is wel aan het stijgen nog. Dat is goed. niet goed. Kijk, Ondanks ik... dat het aangekondigd is. Meditatie is nodig. Ben jij ooit tegengehouden omdat je te snel reed, Joost? <lacht> ja. Vertel. Ja, ik... Uh, in het begin, van, net na mijn doorbuik speelde ik uh, op Marktrok uh, in, in Leuven. Uh -huh. En ik uh, was daar uh, natuurlijk allemaal heel enthousiast over. En de volgende reek uh, terug naar huis. In mijn, nogal op adrenaline van het eerste grote concert. En ja, wie, wie, ja. ik uh, <lacht> toch wel tegenhouden. En, uh, ik, en ja, zweten. En natuurlijk, ja, dat is heel intimiderend eigenlijk. Hè? Ja. Zeker als het zwaantjes zijn, want die komen heel uh, assertief over. Hè. Met die helm en zo, en dat ja, ja, leren pakje. dus een raam op... Zz, Ah, ik heb je gisteren zien spelen, meneer. Hier, wilt je een hand in, Ja, dat YouTube en, En voor deze keer. hè? En, uh, nee. Ik ja, mag het eigenlijk niet vertellen. Het is lang geleden. Hè. Die mensen zullen waarschijnlijk al gepensioneerd het zijn. Het is de maar, feiten zijn verjaard. Uh, ja. Je ziet als, als bekende Vlaming, soms heb je toch een leuk voordeel. Ja, ik, uh, maar ik reed dus... Uh, ik moest stoppen op de, op, op de parking van een uh, tankstation. Uh. zo. En uh, ja, je hart klopt wel... Uh, uh, maar sindsdien zijn de, ben je nooit meer te snel gaan rijden, neem ik aan. Nee, ik ben, sindsdien ben ik heel braaf. Uh, maar ja. Uh, ja. En vooral omdat je, je hebt ook drie kinderen hebt, dus daar hou je daar rekening mee. Zit daar muziek hè, in de kinderen? Ja, daar zit veel muziek in zelfs. Maar ik, uh, ik ben autodidact, uh, dus ik, ik, kan, ik kan ze niet op weg helpen met uh, noten leren of zo, zeg maar. Uh -huh. uh, maar mijn huis staat natuurlijk vol met pianos en gitaren. En uh, dat leidt een, een, een eigen weg, zeg maar. Dus uh, soms zitten ze aan een piano op een gitaar. Ik laat ze dat zelf ontdekken, ze zijn nog klein. Ik ja, en um, dat is wel heel leuk om te zien. Ze kunnen heel, allemaal heel mooi zingen ook. Uh, dat da, da, da hoor ik dan ook dat ze een zeg maar gevoel voor muziek hebben dat ze in toon zingen en ze oh. hebben een goede smaak voor muziek ook vind ik ook heel fijn als ik ze dan hoor zingen boven of zo dan zijn er altijd mooie liedjes zo heel uh, belangrijk ik voel een soort, uh, soort mooi concert aankomen over een paar jaar ja, ik mag hopen van wel hoe heet die familie ook alweer? Die, uh, Kelly Family <hijs> ja, de Kelly Family <hijs> die bijvoorbeeld <bevormen. hijs> of Hansen, die waren ook met drie ja, ja, ja, ja. we zien het wel gebeuren vooral morgenavond de Eregalerij met Joost Zwegers en Wrong uh, heb je al een speech voorbereid? Uh, uh, nee, maar het zou me niet verbazen als ik een traan laat, want ik ben er echt uh, ja, heel erg uh, door uh, gepakt. Dat zijn dan dingen, die misschien door die meditatie, van, weet je, die je ontvangt, je, weet je, je voelt van, oh, ik ontvang iets. Daarvoor was ik dan nooit mee bezig. En door te mediteren heb ik soms het gevoel van, hey, ik, ik ontvang iets, dan moet ik echt wel uh, ja, uh, omarmen. En dat is, dit is, uh, morgen is, is dat zo'n moment. Terecht, hoor. Uh, en ik, ik heb gezegd, ik wil heel graag spelen, ik ben ook een aanzelganger in mijn muziek, dus alsjeblieft zet een vleugel, laat me alsjeblieft Wrong Alleen spelen, uh, want dat is eigenlijk een beetje wat ik, wat ik doe, het en dat hebben ze ook eigenlijk uh, toegelaten. Dus ook daar ben ik eigenlijk heel blij mee, dat ik in mijn eentje, zoals ik het gemaakt heb ook, uh, Ron kan presenteren. Het wordt heel mooi. Morgenavond in Cursaal van Oostende. Kan het allemaal volgen op radio2.be en gewoon ja. op de radio natuurlijk. Joost, veel plezier ermee en dank je wel. Dank je goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter van de Vijver. Radio 2.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 is er mooier dan met haven, cappuccino door de pijn. en die jongen in dat steen koffie een koffietentje zijn, als je wil zet ik je op de gastenlijst nu is ze drongen daar staat ze met die jongen net de tongen en hij luistert op naar steeds hetzelfde liedje op de We lijken op elkaar. hetzelfde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 op kan Canvas en ook op VRT Max het tweede deel van de belpopreeks Eurodance, met onder andere de verhalen van Milk Inc. Oh ja, wacht nu even hey. Volgende week je laatste kans om een jaar lang iets te winnen. We weten nog niet wat het is. Alleen we weten het wel, maar jij nog niet. Moet je je nu nog eens inschrijven, dat mag altijd, maar eigenlijk heb je met één keer genoeg, zoals Anske deed een paar weken geleden, en plots vonden ze gewoon een jaar lang gratis boeken dan uit. Er is iemand blij... Ja, mag ik u naam weten? Anske de dus Zutter. Die wint vandaag het gouden pak van Peter Post. Oh, kijk, en Anske was ontzettend blij, hoor. Zelf vinden, radio2.be. Klik door op de neus van Peter Post. Het zijn de Travelling Wilburys. beat up and changeable, situations terrible, but baby you're adorable, and only we can. tonight with care van de Travelling Wilburys, Handle Care. Kim de Brie, bij je er. Hey Peter, goedemorgen. Hoi ja, hoi. Vandaag op het Marktplein van Bilsen, daar zit ze met de DigiTour, want we willen jou digitaal nog sterker maken. Luister vanaf 9 uur en vandaag de vraag social media. Wat kunnen ze me bieden en hoe gebruik ik die veilig? Kim, hou je klaar, want de vragen komen eraan in de app van Radio Helemaal 2. goed. Veel plezier ermee. Het is, is supergezellig. Radio 2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 En gaan per schip op zoek naar een beter leven. We trouwen in Amerika! Ga met Radio 2 naar deze grensverliggende spektakelmusical met Peter van den Begin en Jelle Kleimans. Wegens succes, nu extra shows. Alle info op radio2.be. Oh,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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. Facebook en Instagram is plezant, maar pas toch ook maar op met die sociale media en luister naar de goede tips. Live uitbeelden. Dadelijk naar nieuws. Elke dag voor het nieuws.